Saudi-Arabië. In Saudi-Arabië hebben ruim 100.000 vrouwen gereageerd op 140 vacatures bij de douane. En verwacht wordt dat nog meer vrouwen zich melden. Niet eerder mochten vrouwen in het streng islamitische Saudi-Arabië bij de douane werken. Kroonprins Mohammed bin Salman versoepelt de regels voor vrouwen om het land aantrekkelijk te maken voor buitenlandse investeerders en toeristen. Vorig jaar maakte hij een einde aan het verbod voor vrouwen om auto te rijden. Willem II is de vierde en laatste club die de halve finale van de KVB-beker heeft bereikt. De Tilburgers vonden thuis van rode JC. Na de reguliere speeltijd was het 2-2 en in de verlenging werd niet meer gescoord. Willem II nam de strafschoppen die daarop volgden beter. En na de wedstrijd is er geloot voor de halve finales. Daarin neemt Feyenoord het thuis op tegen Willem II en ontvangt AZ in Alkmaar FC Twente. Het weer. Er is kans op hagel en natte sneeuw. In de Limburgse heuvels kan wat sneeuw blijven liggen. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 4 graden. Morgen neemt het aantal buien geleidelijk af... en dan wordt het 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO. Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen komt Robbie Duivenman op bezoek. Sinds jaar en dag verantwoordelijk voor de kostuums en de pruiken... en de griem bij de Nationale Opera... Honderden opera's heeft hij zo van kostuums uh, voorzien. Komend weekende houdt uh, de opera een openbare verkoop. Een soort drie dolle dwaag, dwaze dagen. En het is uh, een leuk inkijkje in uh, een wereld waar je normaal weinig van ziet. Een kant van de kunst waar je weinig over hoort. Maar die zeer belangrijk is voor het slagen van de voorstelling. Maar eerst uh, blik ik terug en uh, gaan we praten over Menno Wichman. Vandaag werd bekend dat hij uh, is overleden. Werd slechts 51 jaar. Was uh, vaak te horen in dit programma. Hij was uh, een vriend van het programma, zou je kunnen zeggen. Een uh, zeer gewaardeerd dichter. Een amabel mens. En uh, misschien wel de beste nog levende dichter die we hadden in Nederland. Twee mensen hier in de studio, allebei dichters. Allebei ook uh, goede bekenden en vrienden van, uh, van Wigman. Rob Schouten en Pieter Boskma. Welkom allebei. Dank je. En uh, gecondoleerd. Ja. Ja. Rob, het... Uh, het is, het is toch plotseling. Het ja. was bekend dat zijn, dat zijn gezondheid te wensen overliet. Hij heeft er ook een bundel over geschreven, hij heeft er ook over verteld. En, en toch komt dit. Als, ja, als, als ik vond er geweldig van. Ja, ik hoorde het vanochtend en uh, ik wist wel dat hij ziek was. Maar ik wist ook niet hoe ernstig dat was. Hij, uh, daar kwam hij nooit zo goed achter. Ik denk dat hij zelf ook misschien niet helemaal wist wat het allemaal. Nee, niet wilde weten. En ook niet wilde weten, nee. Uh, ik heb hem een, een tijdje geleden nog voor het laatst gezien. En uh, uh, probeerde hij daar toch niet over te praten, merkte ik. Maar uh, nee, het was voor mij echt een enorme schok vanochtend. Ja. Een tijdje terug had hij, had hij een soort uh, nou ja, optater gekregen. Uh, qua gezondheid. Ja. Poos in het ziekenhuis gelegen. Dat was ook de inspiratie voor, uh, voor een bundel. Gek genoeg waren veel van die gedichten, bleek toen ik hem sprak... al geschreven voordat hij in het ziekenhuis belandde. Nou ja, hij schreef natuurlijk eigenlijk van, van Metafaan bij zijn eerste bundel al over de dood en over. Uh, ja, het was een, een sombere dichter in dat opzicht. Dus ik heb vandaag nog eens in zijn werk zitten kijken. Eigenlijk zie je al van metafaan dat hij daarmee bezig is. En uh, het wordt wat specifieker naar het einde toe. In die laatste bundel gaat het heel erg over zijn eigen ziekte. Maar het kwam niet uit de lucht vallen, wat dat betreft. Nee, ik, ik weet ook niet of het waar is. Want sommige van die gedichten in, in Slordig met Geluk... Die, die gaan toch wel echt over die, uh, over die ziekenhuisopname, heb ik de indruk, hoor. Dus, um... Nee, maar er staan ook wel gedichten in die daarvoor ja, zijn ja, geschreven. Ja, goed, Menno is, is natuurlijk echt een, een ja, hoe moet je het noemen... een zwart romantische dichter ja. de, de thematiek van verval en vergankelijkheid, dood, ziekte... Uh, ja. dat, dat zit er eigenlijk vanaf het eerste gedicht van, van de eerste bundel in. Uh, je ziet ook meteen van het begin af aan... dat hij uh, ambachtelijk hè, of technisch uh, heel gave gedichten schrijft. En dat ze een bepaalde uh, eigen toon hebben. Een, een, een bepaalde systemen zelfs, waar, waar, uh, waar, uh, ze zijn hoe ze zijn opgebouwd... Dat blijft ook zo. En ook qua thematiek blijft het zo. Dus je ziet dan eigenlijk een heel coherent, ja. uh, compact oeuvre. Het is niet enorm veel. Het is toch nog wel aardig wat. Uh, maar ja, dat, dat is wel waar wat erop zegt. Het, het is, uh, ik, ik heb net in de taxi hier naartoe natuurlijk ook nog even wat zitten, zitten lezen. En toen viel het me uh, toch wel op dat, dat het eigenlijk nog wel somberder is dan ik dacht. En, uh, en inderdaad, wat je zei, er zitten wel degelijk gedichten ook die over zijn hè, huidige situaties zoals die was, lijken te gaan... maar die inderdaad daarvoor zijn geschreven. Dus ja, misschien toch een soort profetisch uh, dichterschap... Of, of ga je gewoon zulke gedichten schrijven als je toch bang bent voor, uh, voor het einde. Voor de sterkelijkheid, uh, ja. En, ja. Dat, en dat was hij zeker. Als je zijn gedichten leest, dan, uh, dan voel je wel een soort doodsangst. Ja. En, uh, en die, die bedekte die, denk ik, ook met die gedichten... Of ook de angst om, uh, om niet meer te kunnen schrijven, ja. bijvoorbeeld. Maar goed, ja... Dat is wel... heel erg, hè? dat hij ja. dat die, uh, We moeten het ook, het ook niet somberder maken dan het is, want het is natuurlijk ook wel zo... Uh, uh, ja, het is een, ik ben uh, niet helemaal uh, helder altijd in dit soort situaties. Je wordt besprongen door herinneringen en allerlei gedachten over iemand... Die je heel, ik heb hem heel lang gekend, weet je wel. Dus je kan ook niet zeggen, nou, die ken ik twee jaar, dus ik heb daar wel een overzichtelijk beeld van. Ik heb natuurlijk Menno door de jaren gezien... En, uh, dan wil ik nu toch even. Een, ook een kanttekening plaatsen. Het zijn inderdaad niet. Het zijn geen vrolijke onderwerpen waar hij over schrijft. Maar dat heeft toch heel lang ook wel. Wel een, een, een, een grappige of botte. He. Hij kan af en toe ook bij, best wel, wel vrij grof uithalen ineens. En dat heeft ook wel een zekere geestigheid of een zekere lichtheid. Dus he. dat het was een man met veel humor. En, ja, en ja. zag in het begin, ook. met name nou, zag zeker. ik ook de ironie in zijn werk heel sterk. Hè. Dat is, begon begonnen later, misschien in de laatste bundel wel wat af te gaan. Nou, maar, als persoon uh, heeft hij precies. Ja, goed. Oh, Je kon nou ja. geweldig lachen met Menno natuurlijk. Het ja. was ook uh, buitengewoon innemend en, en gezellig iemand. Hè. Ik, ik vond Menno altijd heel erg gezellig. Omdat hij had altijd allerlei anekdotes had. In die zin had hij wel iets van Jean-Pierre Ravi die, uh, die had ook altijd veel anekdotes. Ja. Maar ook trouwens iemand als Kauwenaar. Die, die peilde ook uit van de anekdotes. En Menno had altijd bij elke gelegenheid... bij wat er ook ter sprake kwam... had hij altijd wel een pas, passende anekdote. Laten we, uh, Laten we gaan luisteren naar uh, een gesprek... In dit programma, dat was in januari 2016... kort na het verschijnen van uh, de bundel... en uh, toen, toen spraak, uh, spraken we over zijn uh, gezondheid ook. Afscheid van mijn lichaam. Waarom, mijn lichaam, was je mij zo weinig waard? Waarom bleef ik zo koppig tronen in mijn hoofd... en woonde ik mezelf zo hevig uit? Oh ja, ik hield van wijn, van zwaar door feesten... Lucide katers en oneindig gulle lakens. Zo leefde ik verlicht mijn tijd aan stukken. Nu lig ik op een zaal. Mijn hart, die logge spier, verlaat me. Laf als een gedicht laat het me staan. En voor het eind van deze avond zakt de dood mijn longen in. De zon was mij nooit opgevallen als hij niet steeds onderging. Geen lucht... Geen flonkering, geen hoop. Waarom, mijn lichaam, heb ik nooit in je geloofd? Daar zit heel veel in, in in dat gedicht. Ergens schrijf je ook... Was de poëzie maar nooit in mijn leven gekomen? Betreur je zelfs dat je, dat je dichter bent geworden? Ja. Is, is dat oprecht? Heb je, heb je echt twijfel aan, aan, aan... op dit moment in je leven dat, dat het einde wat dichterbij lijkt dan het voorheen leek... dat je denkt, heb ik het eigenlijk wel goed gedaan? Nou, het is nu het begin van een nieuw jaar... maar ik heb nog steeds moeite om in dit nieuwe jaar te landen. En uh, ik zit ontzettend veel te overdenken. En ik uh, denk eigenlijk sinds een week of twee... maar ja, dat is een maal langer, dat ik misschien verkeerd heb geleefd. En uh, ja, was het het allemaal, was het het allemaal waard... Die Poëzie. Ik zie toch dat het, dat het ook veel, dat dat heilig vuur, dat je zo rond je zestiende, achttiende hebt, dat dat ook heel veel mensen uh, ongelukkig heeft gemaakt. Een periode van twijfel was het. Hij, moest, hij, hij dronk niet meer, hij leefde gezond, ja. hij ja. ging het anders doen. Maar, maar hij, hij dichtte wel, nog zeer geïnspireerd. Bruno was een heel precieze dichter. Hè? Hij deed er ook best lang over, ja, geloof ja, ik, ja, ja. ik. Ik ben zelf veel slordiger. En, uh, en veel iets... twijfel. Dus, en, ja, Hij was heel twijfel. erg aan het componeren, echt. Dat is echt iets waar ik uh, ook bewondering voor heb in, in zijn werk. En dat zie je ook heel erg. Hè. Het is heel erg ja. mooi. Hij is een van de weinige dichters van wie je zinnen onthoudt. regels, ja, ja, ja, quotes. En uh, hij zat heel, bij mij weten, heel lang te plussen en te minnen... voordat hij een gedicht afvond. Dus hij maakte het kantlijn, zich ook niet makkelijk als dichter. In de kantlijn uh, uh, bij, bijna elke regel uh, drie of vier varianten. Ja. En, en dan uh, soms zo erg dat, uh, dat hij echt niet meer kon kiezen. En uh, ja. dat iemand anders dan uh, daarbij behulpzaam moest zijn. Dat heb ik wel merkwaardig gevonden... Terwijl zijn gedichten, als ze er eenmaal zijn, dan, dan waren ze altijd zo volmaakt. Ja, is dat, dat, je niet, dat, dat je niet kunt nou, voorstellen dat heel, het anders daar zou komen. Hij heel lang aan gewerkt. Hij ja, schaafde tot maar tot hoe het ook ja. Kijk maar hoe het loopt. Je moet goed, het was voor hem, net als voor mij, ook belangrijk dat, zoals men ook noemde, het moet wel swingen. Dus een gedicht moet, moet wel een zekere schoen, een zekere cadans, een zekere musicaliteit. Uh, hebben. En daar besteedde hij heel veel aandacht aan. Er zijn maar heel weinig passages bij hem... waar je even struikelt in het, in het ritme, zeg maar. Die zijn er wel. Uh, die herken ik, omdat het bij mij ook zo is. Het lukt je nooit om het helemaal uh, gaaf te krijgen, zeg maar. En dat moet ook niet. Ik denk dat dat ook niet moet. Uh, dat, dat kan zelfs als bezwaar gelden. Als je te veel gaat polijsten, dat, dan, dan, dan kan je het ook helemaal dicht uh, smeren... En, en de lucht eruit persen. Dus er moet natuurlijk wel ergens iets blijven wringen. Dat is helemaal niet erg. Maar bij hem is dat tot een minimum teruggebracht. En dat maakt het inderdaad tot een mooie, mooie poëzie. En wat ook goed is bij Menno, vind ik... Uh, en, maar goed, ik wil het ook niet alleen maar over dat werk hebben. Ik, ik, ik ben vooral geschokt uh, nog steeds en aangeslagen... Uh, omdat een vriend dood is, weet je wel. En dat werk, ja, natuurlijk is het een dichter... En, maar wij spraken natuurlijk ook over, over heel veel andere dingen. Maar um, uh, waar, waar was ik nou aan het zeggen? Nou ja, voelt ja, nou ja, goed het diep. Weet je wat, ja, ik vind toch zijn dichterschap... Het was voor mij ook een hele goede vriend. Ik sprak hem regelmatig. Ik heb bloemlezingen met hem samengesteld. Maar ik, ik vond Menno wel een echte dichter. Ook iemand die niet kolom ja, schreef of nee, aan een roman zat te denken of allerlei andere literaire precies. activiteiten ja. ontwikkelde. Hij heeft een paar hele leuke mooie boekjes geschreven, gesticht over ervaringen. Dat is heel goed gedaan. Maar hij is toch in ja. een, een van de weinige pure dichters ja. in Nederland geweest. Ja. Ja, jij bent het ook. Ik doe ook niks anders. Ja, jij doet ook niks <laughs> anders. Maar dat is toch dat is ook een keuze natuurlijk, hè? Ja. Maar Rob, wil jij een gedicht uh, voordragen dat, dat jij van hem. Uh, nou, weet je, waardeert. ik ken een heleboel citaten van hem uit, uit mijn hoofd. Uh, omdat die regels vaak zo ontzettend mooi lopen en, uh, en in je blijven hangen. Maar goed, ik zat vanmiddag een gedicht van hem te lezen en dat wil ik dan wel eventjes voorlezen. Dat komt uit de bundel Mijn naam is Legioen. Het is, het is, het is niet een heel aangenaam gedicht, maar ik vond het wel erg mooi. Het heet Slotsom. De hemel, het schaamdeel, het graf. Niet nu. Nu even niet. Mij gaat het om de straat. Hoe elke stap je tot een prooi verlaagt. De schoensmit hoopt dat je een zool verliest. De ober rekent op een lege maag. De kroegbaas bidt dat je van dorst vergaat. En elke winkelier wil dat je mak... en ondoordacht een apparaat aanschaft... dat het exact binnen vier jaar begeeft. En als jij het begeeft... Reken maar niet dat het gecijfer dan stomt. Geen mens gaat gratis in de rond, grond. Niets nieuws, ik weet het. En de jaaromzet gaat voor. Het lichaam heet, het is een tempel gods. Je sterft alsof een fruitkast geld uitkotst. Wel een heftig gedicht eigenlijk. Een, een, een dichter van... Een zeer romantische dichter, maar, maar ook soms een, een zwarte dichter, een humoristische dichter. Maar er zat ook, er zat ook woede in, rebellie in zijn ja. werk. Da daar heb ik met hem uh, over gesproken, over de goddelijke razernij, zoals hij het noemde, die hem uh, tot het dichten inspireerde. Kijk, als ik, als, ik, als ik een volstrekt tevreden mens was geweest, waarom, had ik, waarom zou ik dan überhaupt... Uh... Om in zoveel bochten te wringen om er een gedicht uit te kunnen krijgen. Mijn god, er zijn wel wat, wat, wat, wat, wat prettiger dingen te verzinnen. Ja. Maar ik moet, niet, ik moet niet ontkennen dat uh, de euforie, als eenmaal de laatste regel er staat, die is, uh, ja, dat, dat is eigenlijk met niets te vergelijken. Dat, uh, ja. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Daar, Daar gaat het, gaat eigenlijk het om. om. Ja. Dat enige gedicht dat staat en, en blijft. En als je nu je, je, je, je oude werk terugkijkt, want, want dat is iets wat je volgens mij helemaal nooit doet: nee. een oude bundel uit de kast pakken en, en kijken hoe het eraan toe ging in, in uh, 2002 of, of, in, mm. of in 1997 of, of, of weet ik wanneer. Zou, zou je dan tevreden zijn met dat gedicht? Staat het nog? Zou je misschien overvallen zijn, zelfs door, door de schoonheid van je eigen werk? Ik denk wel dat ik heel erg dat ik mezelf heel erg heb gegeven. Ik kom wel eens een gedicht van mezelf tegen als het bijvoorbeeld in een Bloemlezing staat en zo. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ook een bescheiden man, uiteindelijk, Pieter. Ja, naar buiten toe wel. Naar binnen toe niet. Jullie waren vrienden, jullie gingen op café en jullie spraken elkaar in alle omstandigheden. Dat maakt verschil. Dat maakt zeker verschil. En dat, dat, dat zal ik ook heel erg missen. Ik zal het ontzettend missen. Dat Menno is een van de weinigen... waar ik met grote regelmaat uh, sprak. Lang. Over de telefoon vaak. Maar ook wel, wel uh, als we elkaar ontmoeten. Over poëzie. Over de poëziewereld. Over dichters. Wat er gaande was. Wie dit had gedaan. Wie dat had gezegd. Menno was altijd uh, vrij goed op de hoogte. Volgde het ook redelijk. Tot, tot de laatste jaren misschien iets minder. Maar dat zal ik wel heel erg missen. En ook de gein die je daarover had en uh, toch ook wel... Uh, ja, toch wel over basic dingen... ook wel eens was of zo. En in die zin uh, zaten wij ook wel een beetje... in hetzelfde schuitje, zeg maar, in die poëziewereld. In dezelfde hoek een beetje. En... Daar maakte ik ook altijd wel grapjes uh, tegen. Hem, van, ja, ik zei, men of we elkaar omhoog of niet... of we met elkaar op kunnen schieten of niet... we hebben met elkaar te maken, we komen met, steeds weer... en, en uh, hè, mensen van buiten vonden dat soms ook. Er was een tijd lang dat toen we in dat aanwater zaten en zo... Uh, die periode was wel een, een heel intensief contact, jaren 15 geleden... En, uh, en toen zouden we ook over, van, we zaten allebei bij Prometheus naar de bezige bij en uh, dat, het, het ging door allerlei toestanden niet door en heel gevecht was dat en zo door die uitgevers dat was all allemaal uh, reuze, reuze spannend en ik ben even de draad kwijt waar ik naartoe wou zie je wel, ik ben er niet helemaal bij nou zijn ja. Ja, dan, uh, dan neem ik hem wel even over uh, ik, heb een, ik heb bloemlezingen met hem uh, samengesteld en mij viel op dat Menne ook, behalve dan uh, heel enthousiaste poëzie lees, maar hij was ook Belezen. Hij wist ontzettend veel uh, poëzie, uh, van poëzie, maar hij hield er ook echt van. En de, uh, onze gesprekken bij het samenstellen van die bloemlezingen waren altijd echt heel intens. Het was niet ja. zo eventjes een bloemlezing samenstellen, uh, dit, dat, zus, zo. Nee, dat waren echt uh, bevallingen en. Uh, ja, hij, hij, hij, dat paste ook helemaal bij hem. Hij ging ook in Andermans werk... vooral die klassieke dichters waar hij van hield... Baudelaire, Nerval, Rielke... daar ging hij helemaal in. Dat kende hij. Dat vind ik bijzonder. Dat was, dat was voor, mijn, voor mijn ervaring was dat bijzonder. Dat iemand van zijn generatie... zo ook die andere dichters, dus die grote dichters... Maar daar kende. droomde hij van. Dat was het leven waar hij volgens mij... Uh s'nachts van droomde van het leven van die dichters. En nou ja, ook sfeer. wel een beetje, ja. Ja, zo'n dichter wilde zijn ook. In die zin is die bescheidenheid natuurlijk betrekkelijk. Maar dat, ja. hebben, we allemaal. dat hebben we allemaal. Maar, maar hij was kwam... publiekelijk was hij wel bescheiden. Ja, dat... absoluut. absoluut. Dat was... Maar hij kwam uit de muziek. Ja, er, is ook... een, er is een fragment uh, van, van lang, lang geleden. Dan is hij piepjong 18 jaar oud. Woont nog in Zandpoort. Oh ja. Hij heeft wel al twee bundels geschreven en een, uh, een eentje zelf gestenseld... van zaad nee. tot as... en de ander heette Two Poems. En dan komt een bug bij hem op bezoek. En, en daar hebben we een fragment van. Leuk. Um, nou, ten eerste denk ik niet dat ik maar mijn geld ermee zou kunnen verdienen. Dat, dat, dat, ik dat, dat, kan ik je, dat kan ik je zelfs garanderen. Ja, dat is zo. Maar um, nou, ik, ik hou zelf gewoon heel erg van poëzie. En, ik, en als, het, als het me niet lukt om zelf goede dingen te dus schrijven... dan zou ik altijd zelf willen vertalen of zo. Daar ben ik nu dus ook mee bezig. Met... Uh, gedichten van Baudelaire aan het vertalen. Het nou. is allemaal wel de droevige hoek, hè? Ik hoor nog geen mm. uh, levensblije liederen dat je leest of vertaalt. Nee. nee. Nou, misschien is dat ook wel het verschil met andere jonge mensen, want er zijn natuurlijk er zullen altijd wel heel heleboel me mensen zijn van een jaar of 18 die ook dichten. Die hebben het vaak over uh, achter elkaar woordspelletjes en uh, over liefde en jij en ik en dit en enzovoort. Nou nou ben ik al... Uh, dus al, ja, hoe zeg je dat? Een beetje vroeg oud. Uh, ja, is dat zo? Nou, dat heb ik wel eens gedacht. Ja, dat, dat dus al, uh, nou ja wie begint dan op zijn achttiende te tobben over de dood? Zeg maar. ja, het klonk alsof het snel werd afgespeeld, maar dat, dat is niet zo. Nee, is, hij, dus hij, was... Dan is zijn stem wel echt veranderd, hoor. Ja, hij was, denk ik, een beetje opgewonden dat hij, dat uh, hij uh, werd geïnterviewd. Dan, ja. Oh, okay. ja, ja, ja. ja, Hij was een stukje jong, zeg ik. Ik sta ervan te kijken. Houden ja. wij buurgroep die leeftijd al. Uh... Ja, ken ken, Kenden jullie hem toen al? Gaan nee. jullie zo ver terug? Ik ken nee. hem uh, eind jaren tachtig, denk ik. Ja, nee. Of, nee. Niet zo heel veel later, dus? De, nee, niet heel veel later. Ik ken hem van voor zijn debuut. Ja. Ja, ja ik ook. Ja. Ja. Maar hij was al wel bezig, hoor. Hij had al stukjes geschreven ook over andere dichters. Hij had vertaald, hè? Hij vertaalde ook wel. Hij, zat echt, hij is echt, volgens mij, zijn hele leven poëzie geweest. Dus ik goed. Nou, Hij nee. was er eigenlijk uh, heel jong begonnen en een beetje teleurgesteld geraakt... en was eigenlijk mee gestopt. En uh, ik zat inmiddels bij Prometheus in 1996... en toen vroeg uh, de directeur, uh, de toenmalige directeur, Plin van Albada... of ik een manuscript wilde lezen en of ze dat uit moest geven. Dat was van Menno en die kende Menno al, we waren al bevriend. Dus ik zei, als dus even gekeken... en ik zei, ja, dat zou, zou ik wel doen. En zo was hij toen ook daar, daar beland. Maar later zei hij altijd tegen mij... Uh, jij hebt me weer aan het dichten geholpen. Ik zei, hoezo dan? Uh, ja, door die bundel, uh, die was vlak daarvoor verschenen... er was een bundel van mij verschenen in 1995. Uh, Simpel heelal. En daar da da was hij blijkbaar doorgegrepen. En ik, ik dacht, nou, het zal wel, het zal wel. Hè. Dat, je wordt altijd een beetje ongemakkelijk ja. van dat soort dingen. Maar toen ik van vandaag die bundels nog eens uit de kast uh, trok... zag ik dat inderdaad uh, voor in... Uh, mijn naam is Legioen, dat hij daar een opdracht in heeft gezet waar hij niet dat ook zegt. Dus uh, hij meende dat blijkbaar. En uh, nou, dat vind ik natuurlijk alleen maar fantastisch als dat zo is. Dat, dat, hij, dat hij het niet meer zo zag zitten met die poëzie. En toen bij toeval een bundel tegenkwam van iemand. Uh, uh, ja, waarvan die, toen, toen heeft hij blijkbaar gedacht: Oh ja, ja. Er zit toch wel wat in. Er zit toch wel wat ga, in die poëzie Is misschien toch wel. Laat ik het toch nog eens proberen of zo. En, uh, ja. Dus uh, dit, dit zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen. Maar uh, hij was maar, dus maar dit, heel jong dat... begonnen. Uh, en, en ook toen weer vrij gefrustreerd snel geraakt gefrustreerd en weer geraakt. Weer en uh, en uh, geen zin meer in. En dat sluit ook wel aan eigenlijk weer bij dat fragment wat je net liet horen. Wat hij daar zelf over zegt. Dus, uh, uh, ik herken dat enorm goed. Ik, uh, uh, mijn vorige dierbare doden. Toen, toen zat ik ook hier of elders uh, bij, bij Joost. Joost Zwaagman. Uh, dat was ook hier. Daar zei ik, uh, een van de laatste keer dat ik Joost sprak... Uh, uh, zei ik, ja, ah, poëzie, ik heb er geen zin meer in... en uh, dat gezeik en dat getop, en, uh, het gaat nergens heen, het schiet niet op. En toen zei Joost heel droog, ach Pieter, dat hoor ik al twintig jaar. Dus, dus Daarom herken ik dat bij Menno, denk ik, zo goed. En we hadden het ook heel veel over dat soort dingen. Over het uh, doorgaan en de ja, en hij, ik kan nog, Wat jij ook zei over dat... He, Menno kon heel breed waarderen wel. He? Ja. Het vrij breed waarderen. Was... Maar hij was toch ook wel, wel kritisch, hoor. Oh, zeker. Vooral de laatste jaren. De laatste jaren over, over allerlei moderne en over poëzie die de laatste tijd verscheen. Hij las het ook, hè? Het was niet zo dat hij daar maar in het wilde weg wat over zei. Nou, nee, hij voelde miste... wel dat, er, dat, er, dat, er, dat het zijn poëzie vaak niet was. Nee. En, helemaal, uh, niet hij... helemaal niet zelfs. Hij vond dat uh... het niet swingde. Dat het, dat, dat het eigenlijk. Nou, hij was te eigenlijk doen. wel van, de, van, de, van het, het goed uitgesproken woord, de mooie. Het was maar gewoon een estate, wat mij betreft. Ik, vond, ik vond Menno het, het sterkst als je hem zag voordragen. Dan, dan, dan kwam er nog een extra dimensie ja, dat aan zijn is waar. werk. Het was. Ja, poëzie is ook een beetje een podiumkunst geworden. Gek genoeg, lijkt het wel. Het zijn toerende artiesten, de dichters. Maar Menno op een podium... Ik heb het meerdere keren gezien en meegemaakt. Het hij was, las het, uh, was hij groot. Las, hij droeg voor. Ja. Ja, en een veel dichters, uh, ikzelf ook... Die doen het vrij slordig, geloof ik. Die mompelen <laughs> en die schamen zich bijna. Nou, maar hij droeg voor. En hij gebaarde ook erbij... Ja, het, het, het, dus het was voor hem... de. de ja, hij tikte bijna uit, de maat. Ja. Je kan zien dat hij een drummer het, ook het, was. Het, het, het uitspreken van zijn poëzie hoorde er heel erg bij. Ja. Pieter, wil jij nog een, een, een gedicht uh, ja, van hem ik, voordragen? Uh, Na al die somberheid waar we het over hebben gehad... was ik eigenlijk wel verheugd toen ik uh, zag... dat het laatste gedicht in zijn laatste bundel... en ja, het is eigenlijk ook mooi om daarmee te eindigen, denk ik... dat dat wel meevalt, uh, qua somberheid... Uh, het, het heeft een, uh, een motto van Rielke, een groot uh, uh, voorbeeld voor Menno. Rumen dat is es, dus je moet het allemaal uh, roemen. Het gedicht heet oneindig wakker. Mooie dingen, allemaal mooie dingen. Je hand die voor het eerst een kattenvacht streelt. Je moeder die bezorgt je knie verbindt. Zes moe gedraafde paarden in de zon. Het onweer waar Augustus mee begon.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 het zachte golven van een dranklokaal, een meisjeskamer die naar adel geurt. Het wonder dat geen dag zich ooit herhaalt. O, oh, mooie dingen, en mijn mond benoemt het, voor ik me met het domme zwart verzoend heb. De levenslust ook van uh, Menno en ja, de, de, de romantiek, ook kanten die bij hem hoorde. Een, uh, een droevige dag vandaag, een, een, een droevige afscheid. En dank dat jullie allebei wilden komen om over jullie vrienden te praten. Rob Schouten en uh, Pieter Boskma. Menno Wichtman. En, uh, laten we hopen dat zijn uh, poëzie nog lang gelezen zal worden. En we draaien muziek die, uh, die hem dierbaar was. Love Will Tear Us Apart van Joy Division. Division vanwege het uh, overlijden van Menno Wigman. Te gast is uh, Robbie Duivenman, want uh, er zit een uh, bijzondere gebeurtenis aan te komen. Een openbare verkoop van kostuums en pruiken van uh, de Nationale Opera. Want uh, dat doen ze eens in de zoveel tijd. De vorige keer is uh, geloof ik al tien jaar geleden. Je kunt niet alles bewaren, want dan uh, kom je kastruimte tekort. Een heel... Bekend probleem voor velen die van kleding houden. En ook de opera kampt ermee. Robby Duiveman is al sinds jaar en dag verantwoordelijk... voor de griem, de kostuums en uh, alles wat gedragen wordt op het podium... in talloze producties. En dan hebben we het over uh, echt veel producties. Robby Duiveman, hartelijk welkom. Dank je. Wat, wat, wat, uh, wat is er allemaal te kopen en wie komen erop af? Nou, er is eigenlijk enorm uh, veel variatie wat we in de verkoop hebben. Het zijn uh, uh, uit 25 verschillende opera's... Uh, uh, uit allerlei verschillende stijlen. En daarnaast hebben we ook nog een groot gedeelte van onze algemene verkoop in de aankoop, uh, in, de, in de verkoop. Uh, wie daarop afkomt, dat is heel moeilijk te beschrijven. Eigenlijk Jan en Alleman. Uh, theatergezelschappen, uh, toneelscholen, verhuurbedrijven... individuele die iets zoeken voor een kostuumfeest. Voor een mensen die een herinneringsstuk willen... van een voorstelling die ze hebben gezien. Mensen die misschien iets gedragen hebben als figurant. Uh, mensen die iets op een paspop thuis neer willen zetten. Uh, je kan het niet zo raar bedenken of zo mooi bedenken. Uh, of er is wel iemand tussen die die iets heel bijzonders voor een hele bijzondere reden zoekt. En het is ook leuk om stiekem gewoon te gaan kijken... terwijl je helemaal niet van plan bent iets te kopen. Want het biedt een, een inkijkje in een wondere wereld achter het decor. De, de, de wereld van ja, het ontwerpen ja. van al die kostuums. Ja, ja, dat is het zeker. Maar ik denk dat eigenlijk de mensen die een kaartje hebben kunnen bemachtigen... echt komen om wat te kopen. Geen, uh, geen kijkers alleen maar? Niet Misschien kijken, niet ook, kopen. maar ik denk dat er natuurlijk zoveel gebeurt... Uh, het is natuurlijk uh, best wel een vrij uh, uh, hectische dag. Uh, met veel mensen die heel uh, fanatiek en gedreven zijn om de dingen te vinden die ze mooi vinden. Uh, dus er wordt ook wel heel erg uh, doelgericht zijn de mensen op zoek. Doe dus je hebt ook... niet echt veel Sorry, is niet echt veel tijd om uh, gewoon rond te lopen en te neuzen van oh, dit vind ik leuk en dit vind ik leuk. Want dan gaat iemand anders het voor je neus weg. Zo snel gaat het? Zo snel gaat het. Doet het je ook pijn om die, uh, om die kostuums te zien uh, gaan? Uh, niet alles, maar wel een heel, heel groot deel, ja. Want er is hard aan gewerkt. Er is hard aan gewerkt, maar we, we hebben gewoon plek nodig. Dus we moeten gewoon van een aantal dingen afscheid nemen. Kastruimte, zeg ik onderbieden. Nou, kast is een beetje een klein, een klein woord. Bij ons heet het dan een opslagruimte. Hè? Want we hebben het dan op honderden vierkante meters hangen. Jouw beide ouders, die, die, die werkten al bij de opera. Ja, ze hebben ze elkaar ontmoet. Je vader zong. Ja. Jouw moeder deed griem. Ja. Dus jou, jouw jeugd heeft zich al een beetje afgespeeld... in een, in een omgeving waar opera in ieder geval niet, niets exotisch was. Nee, ik denk dat ik als kleuter al gewoon naar de generalis ging. Dus ik ben gewoon met opera opgegroeid. Dus het is eigenlijk gewoon een rechte lijn waar we hier mee te maken hebben, biografie? Uh, bij, mij, bij mij eigenlijk wel, ja. Ik heb ook altijd geweten wat ik wilde doen. Dat is ook nooit geen uh, discussie geweest. Dat ik eigenlijk niet uh, het vak van mijn vader wilde kiezen. En ik heb ook het vak van mijn moeder niet gekozen. Maar eigenlijk een vak kostuums wat eigenlijk met beide te maken had. Beide raakvlaktes had. En toch uh, een heel eigen element is in het hele theater gebeuren. Welke opera werkten jouw ouders voor? Um, zij, zijn, zij zaten allebei bij de Utrechtse opera. Die toen naar Enstrees toen is het opera Forum geworden. Wat ondertussen de Nederlandse reisopera nu heet. Een paar keer van, van naam en gezelschap veranderd. Ja. Maar er zit wel een soort historische lijn in, uh, in dat gezelschap. Dus dat is wat je nu de, de reisopera gaat Ja, dat is dus het gezelschap noemen. sinds 1956. Dat is uh, daar toen begonnen. Had je zelf ook de wens om te zingen... Um, ik heb altijd, uh, dat heb ik natuurlijk wel geprobeerd... en mijn vader heeft dat natuurlijk ook geprobeerd... Van, uh, om, om zanger te zijn, dat uh, ging fout. Dat interesseerde me ook niet zo echt... omdat ik eigenlijk een, een baritonale stem had. Dus ik had dan bariton was ik geworden. En op dat moment was ik heel erg met de Lyrische Tenorpartij... dus ik hou persoonlijk erg van de hoge stemmen... dus de tenoren en de sopranen. Um, en dat ging dus niet, dus dacht ik, nou, dat wil ik niet. Dus en dat dan, ben was ik en nou, dan ben ik daarmee gestopt. Dat is, dat is heel verstandig alvast. Ja. En hoe kwam het dan op jouw pad om, om die kleding te gaan doen? Was dat al, al heel snel een fascinatie van je, kostuums? Dat denk ik wel, dat denk ik wel. Ehm... Um, um... Al heel vroeg was ik daarmee bezig, geloof ik. Mijn moeder, mijn moeder heeft zo'n grappig verhaal verteld... Uh, dat ik op de kleuterschool blijkbaar op de eerste dag... alle poppenkleertjes had meegenomen naar huis. Uh, onder mijn jas gestopt. Uh, dus toen was er al blijkbaar een fascinatie. Ik herinner mezelf, ik kan me dat verhaal niet echt... ik kan me die optimisten, die bezigheid niet herinneren. Um, ik kan me wel herinneren dat mijn vader geabonneerd was... op zo'n Engels um, opera-blaadje. Het heette Opera. Het bestaat nog steeds. Um, en dat ik daar, um, als die ze uitgelezen had en ze mocht hebben daar de plaatjes uitknipten... van de dames in de mooie grote japonnen, wat de meeste La Traviata was. Dus, dus de dus... fascinatie was er wel degelijk, ja, ja. Ja, die was er al eigenlijk vanaf het begin. Hoe is dat uiteindelijk een vak geworden? Um, ja, dat is, ik ben eigenlijk decor- en kostuumontwerpen gaan studeren in München... aan de Kunstacademie München... Um, omdat ik toch uh, vond dat ik het eigenlijk als ontwerper wilde doen. En na die opleiding ben ik eigenlijk, uh, kreeg ik meteen een aanbod voor een baan... Uh, bij een van de du grootste Duitse operatheaters, uh, de Staatsoper in Hamburg. En daar kwam ik eigenlijk als positie als assistent uh, kostuumproductie terecht... Um, en dat kan je dan blijven doen... of je gaat dan meer in de richting management... of je laat het dan op een gegeven moment los en je gaat dan toch in het ontwerpvak. En ik ben toen eigenlijk daarna doorgegaan... als directeur kostuums bij de Munchsburg in Brussel... Um, en heb daarnaast gewoon mijn ontwerp gedaan. Dus ik heb eigenlijk de vaste baan genomen voor de management... Uh, om een atelier te leiden en eigenlijk ontwerpers te ondersteunen... en te helpen uh, om hun concept te realiseren. En daarnaast ben ik, heb ik mijn eigen andere creativiteit behouden... om gewoon af en toe wat te ontwerpen. Toevallig was ik afgelopen vrijdag in Parijs... bij een, een voorstelling waarvoor jij de kostuums uh, ook had gedaan. Waar jou, jouw naam ook op het colofon stond uh, in de folder. De Sound Remains The Same. Prachtige voorstelling. En toen ben ik natuurlijk gaan letten op wat er dan aan kostuums gebeurt... 50 tinten grijs. dus is één ding dat ik erover kan, kan zeggen. Dus, dus de, de mensen op het podium die hadden grijze kostuums aan. En, en heel mooi een soort brug tussen, tussen Aziatische en Europese mode. Omdat er ook een beetje een Japanse inspiratie in, het, in de rest van de productie zat. Hoe gaat zoiets in het werk? Op welk moment word jij benaderd? Wat zijn nou jouw gedachten... Uh, ja, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Nou ja, de, de, opera, de, twee, de twee opera's zijn, die twee één zijn gebaseerd op twee no-verhalen, twee hele korte verhalen. En daar zijn we natuurlijk mee begonnen. Daar heeft Pieter zelfs tegen me zegt, ga dat lezen. En doe daar wat mee. Um, ik heb dat gelezen. en uh, Hij was al met... Uh, Want Pieter Sellers deed de regie. de regie. Ja, en met de konwerpsen was hij al een stapje verder... als met de kostuums. Dus hij heeft mij eigenlijk laten zien van... Hey, dit is het, de wereld waar ik het in wil gaan plaatsen. Uh, en met de twee no-verhalen heb ik dat dus gecombineerd voor mezelf. En heb, uh, wisten ook dat, het, uh, uh, dat we het tijdloos wilden doen. En dat we het niet te Japans wilden doen. En dat we ook iets van, uh, van hedendaags in zouden willen doen. Dus dat geef je eigenlijk goed aan dat je dat dan in, zie, in, in zag. Uh, dus dat zijn eigenlijk elementen die ik heb meegenomen. Ja, en dan ga ik gewoon zitten. En dan ga ik bladeren. En dan ga ik boeken door. En dan ga ik uh, research doen. En dan ga ik andere dingen lezen. En op een gegeven moment komt, komen al die gedachten bij mij mij dan uit mijn handen op papier. Uh, en dat in vorm van schetsen van ons werk. Want je tekent en op een zeker ogenblik zie je je eigen tekeningen. Dan denk ik: ik heb het. Dit is ja, het. Ja, ik denk van, dit is het. Oh, dit kan het zijn. Ik, ik, ik wil niet zeggen dat ik meteen alles in één keer heb, maar ik kan bijvoorbeeld één of twee uh, personages hebben waar ik denk van, ja, dit is eigenlijk een goed uitgangspunt voor deze productie. En van daaruit kan ik dan de lijnen uitzetten naar de andere personages. En op het moment dat ik dan denk van, oh, ik heb voldoende om het te kunnen uh, bespreken met de regisseur um, om te kijken: van, is dit inderdaad zijn, zijn ingang? Um, dan doe ik dat. En uh, als. Uh, dat ging toevallig vrij goed. En dan zijn er dan altijd een paar dingen waar. waar zo'n regisseur zegt: Nou, dit zie ik nou helemaal niet zitten. Wat bedoel je met Dus je moet jezelf natuurlijk. Je moet het argumenteren wat je bedacht hebt en waarom je het zo wil. Je moet er soms ook voor vechten bij een regisseur. Um, ja, en zo stapje voor stapje kom je er dus uiteindelijk tot een concept. Dan is opera totaalkunst. Dus er is, er is muziek, er is, er is decor, er, er is regie... er is een, een, een dramatische gebeurtenis en, en er is kleding. Maar die kleding is natuurlijk wel wezenlijk anders... dan de kleding die je op straat ziet. Het is tenslotte podiumkunst. Je moet, uh, ja. je moet met iets komen, iets, iets wat, wat interessant is om naar te kijken. Iets dat iets vertelt over het verhaal of de tijd waarin het zich afspeelt. Al dat soort dingen. En er is tijdsdruk die misschien nog wel groter is dan in de gewone modewereld. Want, want hoeveel voorstellingen per jaar heb je het over? Uh, nou, we doen tussen de 10 en de 12 of 14 producties per jaar. En dat hangt natuurlijk heel erg af hoe groot zo'n productie is... en hoe ingewikkeld en hoe complex die is... en hoeveel kostuums erin zitten. Uh, soms is een hele grote opera vrij makkelijk... en soms is een hele kleine opera waar we denken van... oh, het is een kleintje, dat wordt een enorm spektakel voor ons... en dat duurt bijna net zo lang als zo'n hele grote opera lijkt nou, dan een vraag hoeveel kostuums per jaar? dus misschien een betere vraag. Ja, dat vraag. kan ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3 zeggen. Want, dat, dat, want we hebben gewoon elk jaar andere producties. Dus, maar dat gaat in de honderden. Dus er dat zijn dat soms grote operas, daar hebben we gewoon 500 kostuums. Dat, dat is eigenlijk vergelijkbaar met, met een modehuis. Wat je doet. Ik bedoel, qua, qua hoeveel verschillende ontwerpen je ja, maakt. In welk uh, tempo je, je werkt. Ja, we, hebben natuurlijk, we werken natuurlijk heel erg met piek en dalen... want we hebben eigenlijk elke maand hebben we een première... en we hebben natuurlijk altijd dan voor die première... een drie repties in kostuum. Dus je hebt eigenlijk uh, een kort dag... maar we, we beginnen natuurlijk ver van tevoren... en heel veel loopt parallel. Uh, dus het is niet zo, we doen één productie... en dan beginnen we de volgende. Nee, we zijn nu heel bezig tot, met, tot uh, eigenlijk al in november van dit jaar... aan het voorbereiden van producties. Je hebt ook mensen voor je werk. Het is niet dat jij in je eentje zit te tekenen... en, en, en te, te, te naaien en dat soort dingen. Ik bedoel, dus nee, een heel in, mijn team. Werk, in mijn werk op de opera doe ik, doe ik dat helemaal niet. Helemaal niet nee. zelfs, maar bij de producties die je daarbuiten doet... natuurlijk weer wel, af en toe. Ja. Maar, maar het klinkt, het klinkt als een, een enorme bedrijvigheid. Het is een enorme bedrijvigheid, want we hebben toch uh, bijna 65 mensen... die op onze drie ateliers werken. kostuumatelier opera, kostuumatelier atelier ballet... en het cabergiem um, Ehm dus dat is best een hele grote groep mensen... die het hele jaar door al die producties produceren. Wat zijn de dingen waar je echt trots op bent... die je, die je tot stand hebt gebracht door de jaren heen? Wat zijn de ontwerpen die jou bij zijn gebleven... de kostuums, de producties? Nou, een prachtige productie vond ik Herculamante. Een prachtige productie vond ik ook uh, uh, Het Sluwe waar ook zelfs een gedeelte van de kostuums in de verkoop gaan nu... Um, ik vond vrouw en de mooi. Er zijn er, er zijn er heel veel, als zij een mooi proces hebben en een goede samenwerking met een ontwerper... dan is dat voor ons al een heel uh, fijn gegeven en een prachtig, uh, prachtige manier... om onze vakkennis te delen uh, met zo'n team en ook natuurlijk dan met het publiek. Je wilde, uh, we hebben gevraagd ook om een, uh, een fragment uit te kiezen... van iets dat we kunnen laten horen... Om, uh... Om in de sfeer van de opera te geraken. En dat is een stuk van de Massenet geworden. En dat is met Joan Sutherland Esclarmonde. Wil je er iets over vertellen? Nou, dat is, dat is natuurlijk een van mijn, uh, mijn favoriete opera's. En ook mijn favoriete zangeres. Uh, die ik al uh, sinds uh, mijn twaalfde uh, adoreer eigenlijk. Dus uh, ik heb gelukkig, was ik vroeg genoeg, jong genoeg, om er nog de laatste jaren van de uh, carrière mee te maken live. Ik heb er gelukkig vaak kunnen zien. Ze was gelukkig ook vaak in Amsterdam. Um, en uh, het gaat er eigenlijk over dat, dat als ik uh, naar. Uh, naar opera luisteren, naar muziek luisteren... is dat voor mij ook een uitgangspunt... Um, of een invalshoek om iets te ontwerpen. Dus, dus ik uh, haal vaak als ik een opera niet ken... en er zijn er niet echt veel die ik niet ken... maar ik, als ik er niet ken of ik doe... zoals met Only The Sound Remains een wereldpremière waar er nog geen muziek van is... Um, dan luister ik naar muziek... en die muziek um, geeft mij dan vaak al een soort input... van materiaal, uh, sterkte, beweging, kleuren... Uh, dus vandaar dat ik uh, dat opera voor mij altijd uh, de muziek ook een soort, uh, is een begin van ja, het uh, van het ja, ontwerp ja, zeker. we gaan luisteren naar uh, Esclarmonde Joan Sutherland zong een stuk uit uh, de opera *Esclarmonde* van uh, Jules Massenet. Robbie Duiveman is hier uh, te gast. Hij uh, is uh, verantwoordelijk voor de kostuums en de griem en de pruiken de en de kapsels... en alles dat uh, komt kijken op dat vlak bij uh, de opera. Opgegroeid ook in de opera, dus dit is eigenlijk ook een taal die jij voorkomen beheerst. Die, die jij begrijpt, waarin je leeft... Ja, dat uh, is, is het zeker. En het is natuurlijk ook een hele eigen wereld. De wereld van opera en de wereld van operazangers. Je, je zei, ik heb Joan Sutherland veel gezien... maar je hebt volgens mij een, een enorme kennis van opera inmiddels. Maar ja, ik heb natuurlijk ontzettend veel gezien. En ik, en ik moet zeggen, tijdens mijn... Uh, Studietijd in München stond ik elke week of meerdere avonden per week... op mijn steemplat, zoals ze het op zijn Duits noemen... voor acht uh, Deutsche Mark, stond ik altijd naar alle operas te kijken... naar alle grote zangers en dirigenten van uh, toen de tijd. Dus ik heb echt heel veel uh, gezien. En ik, ik ben natuurlijk gewoon sinds, sinds, sinds de kleuter ben bezig met, met opera. Mijn buurjongen kreeg uh, voor zijn verjaardag een... Uh, LP van de Rolling Stones, van mijn ouders. En ik kreeg de highlights van Rigoletto. Om maar aan te geven oh, te hoe, hoe zeer je erin bent grootgebracht. Ja. En die passie is nooit minder geworden. Het is, het is altijd nee. even vurig gebleven. Nee, die passie is, uh, is uh, nooit minder geworden. En de passie voor kostuums eigenlijk ook niet. Al ligt de passie natuurlijk wel meer bij... kostuums uh, die we zelf kunnen maken. En kostuums die we ook... Uh, uh, zelf kunnen bedenken en minder natuurlijk het, het gekochte kostuum gebeuren. Dat is natuurlijk, dat hoort erbij, dat doen we ook. Dat is ook een tendens die je vandaag de dag veel ziet in de theaters. Maar het is natuurlijk voor ons vakmensen uh, niet het meest uh, spannende om te doen. Het is het leukste als je echt vanaf het begin kunt beginnen en iets kunt tekenen ontwerpen en in elkaar ja, zetten. Ja, en iets bedenken, want je, je, hè, het zijn toch allemaal mensen, bij mij, allemaal medewerkers zijn het allemaal mensen met lange loopbanen. Het is niet zo, je doet het vijf jaar en dan doe je het niet meer. Nee, er zitten mensen die zitten er dertig jaar, veertig jaar, want je leert gewoon elk jaar weer en elke keer komt er weer opnieuw een ontwerp waarvan je denkt, jeetje, hoe moet je dat nou weer doen? En dan moet je toch weer terug gaan naar je technische uh, background om te kijken van, hoe gaan we dat klaren? Heb je ook wel eens inspiratie uit, uit de gewone kledingwereld? Van de wereld van de mode, of iets dat je in de etalage ziet, of een, een jurkje op straat? Nou ja, inspiratie haal je eigenlijk overal vandaan. Het is. Zijn. Je komt, ik, heb, ik heb jarenlang kostuumgeschiedenis uh, uh, gedoseerd in Salzburg, waar ik gewerkt heb, het Mozarteum. Um, en, en daar zie je gewoon dat, het, dat alles wat met kleding te maken heeft, in, in het verleden, in de geschiedenis, is zo complex gebonden aan politiek, aan kunst, aan. Alles Aan wetenschap dat je het helemaal niet uit elkaar kan halen. En dat doe je eigenlijk nu ook als je ontwerp. Je hebt zoveel verschillende invloeden uh, en mogelijkheden. Want dat is het leuke bij het, bij het ontwerpen in opera: je kan gewoon alles bedenken en doen wat je maar in feite zou willen. Natuurlijk zijn er beperkingen, maar je kan alles uh, bedenken. En dat is. Uh, ja, uh, het, het, is heel, het is heel verschillend hoe je een productie ingaat als ontwerper. Maar je hebt in de loop der jaren historische dingen gedaan. Hele futuristische dingen gedaan. Absurde dingen gedaan. Uh, hele bombastische dingen. Hele ingetogen dingen. Dingen die, die op een bepaalde manier modieus moesten zijn in, de, in een bepaalde tijd. Je komt eigenlijk in, in alle hoeken van wat mogelijk is met kleding. Ja. Veel groot. meer dan, dan wanneer je bij een, een modebedrijf zou werken of, of wat dan ook. Dit, dit is een manier is van met heel, kleding is... bezig zijn die, die heel puur is. Ja, maar het is ook natuurlijk heel breed... Heel breed. Ja. Want het is natuurlijk niet alleen van je kan alle stijlen combineren. Je kan het historisch één op één gaan navertellen. Je kan het allemaal zelf bedenken. Je kan je materialen zelf bedenken. Zoals ik al zei, eigenlijk alles is mogelijk. Dus, dus alles kan. Alles kan. En dan ook nog de pruiken, en dan ook nog de griem... en de, uh, al dat soort dingen. Dat komt erbij kijken. Dan moet je het ook nog allemaal opspelden en op maat maken bij al die mensen die op dat podium staan, ja, de figuranten. Dat de, de mensen met een kleine rol, maar ook de, ook de, de, de, grote, de grote sterren, die moet je, moet je kleden. Ja, eigenlijk iedereen in feite die op het toneel komt. en in een kostuum staat, is door ons uh, bedacht, gekocht, gemaakt, veranderd. noem maar op. Uh, Uiteraard moeten we alles passen. Niet alles uh, wordt. wordt uh, op maat gemaakt. Dat hangt ook af van wat een ontwerper wenst. Um, ik herinner me in mijn, uh, vorige, een van mijn vorige banen... toen werd er opeens gezegd van... ik wil een, een, een tweedelig pak hebben voor een man... wat absoluut niet past. Dus dat moet gewoon echt heel slecht zitten. He, want dat komt er ook wel eens voor dat dat gevraagd wordt. Dus dat je niet gewoon een spik en span pak hebt... maar het is gewoon een pak wat of te strak is of te groot is. En het was echt heel moeilijk om dat met het atelier te realiseren. Want dan zat hun, hun vakgewetens in de weg. Ja, want die, zouden zo, die zijn zo gewend om gewoon natuurlijk het beste pak te maken. Dus. Het lijkt me ook gevoelig om, om dat te doen. Omdat zulke voorstellingen vaak lang lopen. Of ze gaan in de reprise, of ze gaan op reis. Jullie werken heel veel samen met andere opera's. Ja. En uh, ja, dan kan iemand onderweg afvallen. Maar meer waarschijnlijk is dat die onderweg wat, wat dikker wordt. En dan, dan komt hij toch terug met zijn kostuum. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat eruit ziet ja, als je dat, dat allemaal dat, dat, dat, Ja, dat varieert natuurlijk. Kijk, want als wij, als wij bijvoorbeeld met, met de Zuiderlanden uh, co-produceren... dus met, zeg maar, Italië of met, met, uh, met Spanje of met, zelfs al met Parijs... als wij die kostuums krijgen, is voor ons alles tekort... Want de Nederlanders zijn allemaal stukken langer... en we hebben ook allemaal hele lange armen. Dus wij moeten altijd uh, bij een co-productie als kostuums komen... moeten wij altijd alles gaan aanpassen op de lengte van onze mensen. Um, omgekeerd, als wij het sturen naar de Zuiderlanden... dan moeten zij alles korter maken. Dus, dus wij, uh, ook al heb je een herneming, ook al heb je een, uh, een co-productie... de hoeveelheid werk voor ons is er altijd... Altijd gewoon heel veel werk. Dat is, dat is een kant van opera die, die, die leuk is om te weten... als voor je naar zo'n voorstelling gaat... dat het ook geldt voor het decor en ook geldt voor, het muziek, voor de muziek... en voor al die aspecten dat het zo'n ingewikkelde kunstvorm is. Haast onmogelijk als je erover nadenkt. Nou ja, daarvoor wordt het ook natuurlijk gerepeteerd. We zijn allemaal onderdelen van één, één product... en we, we, we repeteren dat allemaal onderling en dan met elkaar. En dat wordt steeds intensiever... totdat je uiteindelijk het eindproduct ziet. Maar het is, het is toch fantastisch om dat te zien... Hoe, hoeveel mensen daarbij betrokken zijn... voordat je die première meemaakt. Dat is ook geweldig. Ja, dat is voor ons al zei dat voor de eerste keer... Uh, met alles tegelijkertijd op het toneel zien... want wij komen er met onze kostuums eigenlijk als laatste bij. Dan is het licht er al, dan is de decode er al. Ze repeteren al in de decode, dus als wij daar dan nog bij komen met onze kostuums en kappengriem... Uh, is dat natuurlijk uh, een belevenis. Om dat te zien. Ga je ook, ga je ook altijd weer. naar de première toe? Ja, meestal wel. Dat vind ik heel dan, belangrijk. Want dan zie je dan, voor het eerst of het gelukt is, of het, of het allemaal bij elkaar nou, komt. Nou, ik kijk, ik, ik kijk natuurlijk altijd, ik kan nooit achterover zitten... en van, oh, laat ik lekker genieten. Dat kan ik alleen doen als ik naar een andere open ga... waar ik niet aan gewerkt heb. Uh, maar als het natuurlijk een productie is bij ons in huis... dan blijf ik daar kritisch naar kijken. Soms ga ik ook naar een latere voorstelling... om te kijken of het er nog goed uitziet... of dat de dingen niet meer zo goed zijn... Uh, en dan moet ik daar wat aan doen. Maar bij zijn première kan ik wel kijken van... ja, oké, okay, het is prima zo. Ik kan het loslaten en we gaan naar de volgende. Het is dus uh, komend week -einde, De drie dolle dwaze dagen van de Nederlandse opera. Een uh, openbare verkoop van, uh, ja, van allerlei dingen... die ooit gedragen zijn bij uh, producties. Van jurken van de grote divas tot uh, pakken... tot uh, nou ja, andere requisieten op het gebied van kleding... en uh, hoofddeksels en, uh, en pruiken... Een, een, een fantastisch gebeuren. Ik wens je heel veel succes daarbij en uh, hartelijk dank dat je de gast wilde zijn om te vertellen over je vak. Ja, dank je wel. Heel leuk, Robbie Duivenman. En we gaan uh, luisteren naar Michelle Cielo. want het is een van de grondleggers van de hedendaagse soul, een Amerikaanse zangeres en bassiste, en dit uh, nummer heet Tender Love. Tenderlove, van de nieuwe plaat van Michelle Go Cielo Een uh, plaat met alleen maar liedjes van anderen... van uh, Janet Jackson en Tina Turner en uh, The Force MD's... die dit uh, liedje oorspronkelijk brachten. Tenderlove was dat. En het uh, album heet Ventric... Coalism. Een ingewikkelde titel. Half maart zal dat uh, verschijnen. Zometeen uh, F. Starik met een verhaal bij de voorbije dag. En uh, jullie, Rudova, komt op bezoek. Zij is uh, straatfotografen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.